niks Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump stuurt 300 leden van de Nationale Garde naar Chicago, in de staat Illinois. Waar en wanneer ze worden ingezet is nog niet bekend. Volgens het Witte Huis is het nodig omdat er veel wetteloosheid is in de stad. Maar de burgemeester van Chicago spreekt dat tegen. Trump was ook van plan om de Nationale Garde naar de staat Oregon te sturen. Maar daar heeft de rechter voorlopig een streep doorgezet omdat er nog een rechtszaak loopt. Delegaties van Hamas en Israël gaan maandag in Egypte indirect met elkaar in gesprek over Trumps plan om de oorlog in Gaza te stoppen. De bedoeling is dat er eerst een akkoord wordt bereikt over de vrijlating van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Als dat is gelukt, gaan volgens het plan van Trump de 72 uur in, waarin alle levende gijzelaars Gaza mogen verlaten... Israël zou in ruil daarvoor 1700 Palestijnse gevangenen willen laten gaan. De kustwacht sleepte de tanker weg... die op enkele tientallen kilometers van de kust bij Zandvoort in de problemen was gekomen. Het schip met stookolie was gisteravond stuurloos geraakt. Door het onstuimige weer was het lastig om een sleepverbinding te maken met de tanker... waar 21 mensen aan boord zijn. In Wassenaar heeft de politie een gekraakte villa ontruimd...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 Het weer. Het kans op onweer. Vooral aan zee staat er nog veel wind. Overdag neemt de wind af, maar het blijft dus hoffelijk bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Ik echt...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 Let us know the rule has been disproved. the feet up but I